Goedemorgen, ik ben Duk het Teertsera en dit is het nieuws van NOS op 3. Een oud deelnemer van The Voice heeft aangifte gedaan tegen een regisseur, meldt het AD. In de aflevering van Boos over misstanden bij het tv-programma ging het ook al over hem. Bij ons melden zich onafhankelijk van elkaar zo'n 15 mensen, werkzaam of kandidaat binnen The Voice, met verhalen van gelijke strekking. Deze regisseur zou op de werkvloer veel ongepaste opmerkingen van seksuele aard maken en ongewenst handtastelijk zijn. Zijn advocaat mailt ons terug dat hij zich niet herkent in de en de regisseur geeft in de krant toe dat hij kandidaten complimentjes over hun uiterlijk gaf en soms ook een knuffel. Maar volgens hem deed hij dat om ze een goed gevoel te geven en om ze te troosten. Noord-Korea heeft opnieuw twee raketten afgevuurd, zegt het Zuid-Koreaanse leger. Het waren waarschijnlijk kruisraketten waarop een kernkop kan worden bevestigd. Noord-Korea heeft zulke wapens. Het is de vijfde rakettest deze maand. De meeste mensen die met corona op de intensive care hebben gelegen zijn er na een jaar lichamelijk nog niet bovenop.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 Maar de voorzitter heeft de weersverwachtingen voor de komende weken natuurlijk ook gecheckt. Ja, het zit er nou de komende 14 dagen weer niet in. Maar 2018, toen was het eind februari, begin maart. dat we nog mensen op de ijsbaan hebben gehad. Dus ja, geloven, dat blijven we erin doen. Het weer, ja, vandaag zit het er in ieder geval niet in. Het is 4 graden en grijs. Morgen ook bewolkt en zelfs nog een gaatje warmer, 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En en uh, is niet uh, helemaal zonder reden. Want gisteren zat de uh, Gertsen verstopt in het uh, programma uh, Het uur van de Wolf. Ja, ja dat was een leuk programma. Ja, ja. Leuk programma. Hey, overigens, uh, vorige week is, uh, is uh, een grote uit de popmuziek... en was trouwens niet alleen een, een, een zanger, maar ook een acteur natuurlijk. Ja, weet ik. Onze uh, vrolijke vriend Marvin Lee Adé overleden. Ja. Beter bekend als Meatloaf. Ja. Uh, maar nu hebben wij de grillgigant Weber van de Weber Barbecue. Ja, ja. Uh, die hebben... Die hebben uh, aan hun, uh, al hun leden van de nieuwsbrief. hun excuses moet aanbieden. Want afgelopen vrijdag. Uh, uh, plaatst ze hun nieuwsbrief. Uh, aan al hun klanten over de hele wereld. En als je daar dan zo'n Weber hebt. krijg je dan een nieuwsbrief. En het gerecht. wat er hadden ze aangeboden. Is een speciaal gerecht voor mietloof. Uh, gehaktbrood, En een uur later was die man dood. Dus dat zijn nogal wat klachten. <lacht> de timing. de timing van nietloof was die dag niet heel erg handig. Zou ik zeggen. die mensen die schoten allemaal in de plekken. Die dachten Ja. Yeah. Dat foldertje, of die nieuws is natuurlijk al een week ervoor gemaakt. Ja. Maar nee, dus Ik heb helemaal geen, uh, geen weg. Weg. Ik, nee, ik, ik webber zou gaan. bijna zeggen, het, uh, het is om in middelhoofd's termen... You took the words right uh, out yeah, of my mind. Ja. is dat. Ja, ik ben geweest in de fabriek in uh, Palatine, Illinois... waar de webbers werden gemaakt. Ja. Maar ook uh, daar is uh, de kwaliteit helaas uh, bestaat niet meer. Dat is jammer. Ik heb ja. nog wel eentje van de Marktplaats kunnen plukken, maar... Uh, nou ja, en, eet, uh, Frank, het is natuurlijk, Je kan een hele dure Weber-barbecue kopen, net als een Green Egg. Die kun je ook kopen, die, ja, uh, die, die Komodo's. Dat zijn uh, barbecues van 1200 euro. Ja, ja uh, die gaat echt niet vijf jaar langer mee dan een, dan een, dan een kopie ervan nee, van 200 precies. euro. En dat dus, gaat minder op. Nou ja, ja, of in, ja weet ja. ik niet. En hoe, lang, hoe, lang, ja. hoe, hoe vaak barbecue. Maar goed, mensen sferen erbij. Dus ik geloof het ook wel. Ik snap ook wel dat mensen ja. een heel ja. dure barbecue kopen. Ja. Alleen ik vraag me af of het er echt. Heel veel beter van wordt als je het in Nou, een, ik ben er niet van onder de indruk. Los van het feit dat door de constructie... met die dikke stenen wat het, waar het van gemaakt is... Het de warmte langer vasthoudt. Ja, zeker. Maar ja, ik verstook dan s winters uh, twee schoorsteentjes... in plaats van één schoorsteen. Ja. Weet je, als een rookdingetje om de kooltjes op te warmen. Dus, uh, ik heb er de zin in een winterbarbecue. Uh, ja. Maar ik heb uh, de ja. beste bies natuurlijk ook gegeten... van zo'n barbecue, Die waren prima. Hm. Ja, nou, oh, dat kan nou, ik ook. Ja. Ja. Nee. Ja, nou, daar was ik dan Blijkbaar niet zo bedreven. Ik heb dat ook wel eens uh, gedaan vroeger maar. Uh, maar goed, ik, ik ja, maar ja, nee, zo. Een grote, ja, Maar het kan inderdaad. Met twee blokken hout ja. kun je ook een fikkie maken in ja, de jungle. Nee, klopt. Dus, uh, en ja. dan kun je ook een doodbeest Nee, de Neanderthalers deden niet anders. Dus, ja, toch? Ja, precies. Ja, wat ik ook nog wel een grappig nieuwtje vond... was uh, uh, de film Yesterday. Hmm? Uh, dat, die, was, die kwam volgens mij anderhalf jaar geleden uit. over uh, die, Het was een acteur, die uh, een zanger met een gitaar. En ineens bestonden de Beatles niet meer. En die ging al die Beatle-nummers spelen. Wat en de dat hele dat wereld uh, werd hij daardoor een succes. Het uh, was een best wel een uh, groot succes, die film. En er, is, er ligt nu een schadeclaim... Ja. omdat um, er zijn mensen... Er, zat, er zou een actrice in zitten, Anna de Armas... Dat, die zou in die film zitten. Die is ook aangekondigd in de trailer. En, en nu blijkt dat Danny Boyle, de regisseur... die had er wel een bijrolletje gegeven... maar dat gebeurt wel eens. Dan sneuvelt iemand zijn rol in die film. En nu zijn er heel veel mensen die hebben die film speciaal... zijn ze gaan zien omdat die, weet ik veel... die vinden die Anna de Armas blijkbaar... een onwaarschijnlijk mooie vrouw. Ja. Of die keek speciaal voor haar... En die willen allemaal hun geld. Dus er ligt nu een miljoenen claim... dat die vrouw wel in de trailer zat en niet in de film. Nou ja, zo kan het ook, hè? Ja, ja. Ah, ja. Ja. Misleidende ja. reclame is dat dan? Ja, dat hebben ze natuurlijk nooit zo bewust gedaan. Maar Ik denk het niet. He. Dan, ja. ha, je hebt het toch over uh, films... Uh, zijn er ook nog ja. mooie films op TV? tv? Dan hebben we een hele fijne brug ja, geslagen. We, dat, dat, dat, Och, op jongen, ik vind je zo... Mooie brug, ja. Ja, prachtig. dat moet je wat mee gaan doen? Ja. Uh, <laughs> Half negen, SBS 9. Daar komt een van de... Pracht, ik vind het een prachtige fantasiefilm. The Curious Case of Benjamin Button. Uh, het gaat over een man van vijf... die wordt verliefd op een vrouw van 30, maar hij wordt jonger en jonger. Als ze beide 40 zijn, dan... Nou, dan, dan klopt het wel een beetje. En daarna gaat die uh, uh, verjonging gaat door. Ja. Dus het is een prachtig fantasiefilm. En het komt op allerlei thema's waar je over na moet gaan denken. Het is een film waar je, als je hem gezien hebt... je daarna nog, blijft hij nog een beetje bij je hangen... en denk je over dingen na. Met Brad Pitt en Kate Blanchett. Dus ook nog wel een mm. Goed, mm. goed setje mm -hmm. die dat spelen. Prachtig. De, ja, je de Curious komen, Case of Benjamin Button. Een aanrader op SBS 9 half 9. Dan uh, vanavond op Veronica om 10 over half 11... Uh, de actiecomedy uh, Starsky Hutch en die is natuurlijk uh, uh, dat is een, re, uh, remake? Uh, een remake van uh, het was natuurlijk een serie ja. uh, met uh, David Sol en Paul Michael Glaser mm -hmm. uh, het beroemde setje en nu is het een film geworden een bioscoopfilm en is dus op televisie vanavond bij Veronica uh, met Ben Stiller en Owen Wilson dus die doen het maar er zitten ook allerlei gekke uh, Jason Bateman, Car Carmen Electra, Vince Vaughn en Snoop Dogg zit er ook in. Dus dat zijn allemaal leuke. Snoop Dogg is natuurlijk Huggy Bear. Ja, ja. Huggy Bear. Ja, Bear. Ja, ja dat was een mooie man. karakter. Ja, was, ja, dat, ja dat was die, <laughs> die pooier met die... Ja. Ja. Top, <laughs> dus Bear. Het is allemaal wel een beetje in de sfeer met auto's. Nou, uh, leuke film. Start je ja. uh, om te zien. Dan gaan we naar morgen. Morgen om half negen. Uh, Veronica. Film Parker met Jason Statham. Ja. Uh, Parker dat is, nou ja, dat is een dief en die steelt eigenlijk alleen maar van mensen die het geld toch niet nodig hebben. Die wordt uiteindelijk verraden. Door do nou, het is altijd een beetje hetzelfde in dat soort films acties. Een beetje actiefilm, gewoon ja, ja. een beetje schieten en gedoe. Uh, hij wordt verdood achtergelaten door mannen die hem verraden hebben. En dan gaat hij natuurlijk wraak nemen. Uh, wat grappig is dat Statham wordt hier uh, als, als bijrol uh, uh, tegengegebleemt. Jennifer Lopez. Wat natuurlijk ook wel grappig is om een keer te zien. Ja. En uh, die ik altijd leuk vind. Een beetje ver verlopen hoofd, maar ik vind hem top. Nick Nolte, vind ik altijd een heel ja. ja. om ja. te kijken. Ja. Ja. Uh, daarop volgend uh, de film Cellular. Uh, als in uh, uh, mobieltje. Met Jessica Biel. Wat ik een hele goede, mooie actrice vind. Kim Basinger en Richard Burgy. Uh, een, een best wel een spannend uh, filmpje. Kijk lekker weg. Het gaat over een ontvoerde vrouw die, gaat, die belt iemand. Dat blijkt een zeker Ryan te zijn. En zij zegt dat het ontvoerd is. En. Zijn telefoon loopt heel langzaam leeg. En dat is, dat is natuurlijk de thriller in die film. En uiteindelijk moet hij het proberen haar te redden. Want zij is ontvoerd. En nou ja, spanning, spanning, spanning. Een Beetje net zoals uh, die film met die bus. Weet je wel, er mag geen 90 speed. blijven. Ja, speed, ja de spanning blijft. Die film gaat niet redden. Want er is nog maar één dingetje op zijn telefoon. Dus ja, ja, dat is een beetje. Kijk lekker weg. Niks aan het handje film. Dan gaan we naar de donderdag. Ja. Om half negen, dat zijn er eigenlijk drie... kies maar welke je wil zien. Om half negen Veronica, Indiana Jones, The Last Crusade... Mm. met Sean Connery, Harrison uh, Ford, De Heilige Graal... Nazis en Gedoe, bla bla bla. Je hebt hem waarschijnlijk allemaal drie keer gezien... maar als ja. je zin hebt, ga lekker kijken om half negen Veronica. Op RTL 7, de eerste, volgens mij, John Wick. Uh, Keanu Reeves, Willem Dafoe, Ian McShane, ja. John Licaciamo. Prachtige zoon van een Russische maffiabaas... die, die, die, die steelt de auto van John Wick... en dat is een beroepsmoordenaar... maakt ook zijn hondje dood. Dat hondje heeft hij net als vrouw gekregen... die aan kanker is overleden. Nou, u voelt hem aankomen. John Wick gaat een klein beetje wraak nemen. En dat wordt natuurlijk dus gewoon onwaarschijnlijk. Ik denk vier doden per minuut ongeveer. <laughs> ja, ja, het gaat je, echt heel hard. Niet zo'n handfilm meer. Ja, Lekker man. Hoeveel geweld kan in je film? Ja. En dan om half negen tegelijkertijd... met op Spike the Terminal... Dat heb ik volgens mij. Die was vorige week ja. was je ook echt op tv met. Uh, van Spielberg en Tom Hanks. Dat is het ware verhaal. Weliswaar wel aangepast van die man die op een luchthaven heeft gewoond. al die jaren in. Oh ja. zeg maar in-between is gekomen. Uh, Tom Hanks vind ik eigenlijk. bijna alles wat die man doet, vind ik erg goed. Daarna op vrijdag. Uh, vind ik een leuke film. om half negen op Comedy Sensor, American Sweetheart. Dat is een. nou, een cast. Daar kun je alleen maar van dromen. Het gaat over een showbiz-koppel in Amerika. Dat gaat dan uit elkaar. En die manager wil dat niet naar buiten laten komen. Dat is natuurlijk heel slecht. Dus die, dus die verzint van alles om ervoor te zorgen dat niemand weet... dat ze uit elkaar zijn. Nou, Christopher Walken, Catherine Sita-Jones, Julia Roberts... John Cusack, Alan Arkin, Stanley Tucci... Billy Crystal, Rain Wilson, Seth Green... Larry King. Om even, even, door... een, cast te noemen. Oh, even ja. een cast te noemen. Dat is natuurlijk <laughs> gewoon... Dat vind je, elke twee minuten dat is... staat er een Oscar-winner in beeld. Dit is gewoon een grappige film. Om half negen Comedy die uh, En daarna om elf uur, als je er zin in hebt... La La Land op SBS 9. De Spectacular Musical met Emma Stone, Ryan Gosling en John Legend. Het liefdesverhaal van een jazzpianist pianist in The Wannabe Stair. Nou ja, het verhaal is duidelijk... Een, uh, volgens mij ga jij niet naar kijken naar de La, La Land. Je bent niet van de musicals. Nee, nee, maar nee, zeker een, niet, nee. Ik zeg niet dat het een damesfilm is. Maar het is dus bijna een, bij zijn bewoners toen bijna het ja, opgekomen. Of dat je gaat in de film spelen of je gaat acteren. Ja, en niet zie, allebei. Ja, de ja, ja. eens. Of, of, of uh, en dan tot slot er op Netflix zijn er twee. Eentje vind ik ontzettend interessant. Dat is een documentaire en die heet The Puppet Master. Hmm. Uh, dat gaat over een, uh, een oplichter die zich uh, jarenlang heeft uitgegeven... als een geheim agent van MI5. Uh, en die is, dan, nou, die is op de vlucht gegaan tien jaar lang met, twee mensen die bij hun, met drie mensen die bij hun familie weg zijn gegaan. Hij heeft ze er helemaal ingeluisterd en dacht echt dat hij bij de MI5 zat. En uiteindelijk heeft die man heel veel vrouwen ook dus een, Je denkt, dit kan niet waar zijn. Hoe kun je daarin meegaan? Het is een krankzinnig verhaal. De Puppet Master. Het is een interessant. Het, zijn drie, het is bij elkaar, heeft een speelfilmlengte. Er zijn drie documentaires: eentje van 45 met 1,20, 1,50. Dat is een soort speelfilmlengte. Als dus je hem achter elkaar kijkt, iets meer dan twee uur weer eruit. Onwaarschijnlijk uh, waar gebeurt, gek verhaal. Mm. En als je van sinistere verhalen houdt... Uh, die iets traag duren en waar je het koud van krijgt... moet je naar The Devil All The Time kijken met Tom Holland. Uh, ik kan die film niet uitleggen, want hij is eigenlijk te sinister voor woorden. Uh, maar als je, uh, uh, als, je, uh, als je een beetje onpasselijk wil worden van de film... je denkt, hoe, hoe slecht kunnen de mensen zijn... moet je naar deze film gaan. Kijken. Uh, gaan op Netflix. Ja. The Devil All The Time. En dit was het, jongens. Goed, uh, dan gaan we maar eens een stukje muziek uh, draaien, lijkt mij. Uh, Fleetwood Mac. <laughs> Mensen uh, met drieën. Oké. Okay. Ja. Hey Frank, je had het net over. Uh, dat jij, nou, je bent, geen, je bent zeker geen antifactor, maar je bent wel antisporter. Ja, anti ik heb niets. Uh, nou, antisport. Ik heb gewoon niets met sport. Oké. Okay. Uh, ik heb een tip voor je. Ja? Ja? Want jij bent wel van de denksport. <laughs> ja. Nee, er is namelijk één manier. Nee, maar echt serieus. Ja. Er is namelijk een onderzoek uh, geweest. Uh, door uh, hoogleraar in neurowetenschappen aan het Erasmus. Uh, dat, dat intellectuele bezigheid kost ook energie. Uh, en het ergste is, uh, en dan zeg ik wijk aan zee. En dan weet Hans meteen als sporten waar ja, het over gaat. Ja, ja. Sorry, is het allemaal. Sorry. Tomato, <laughs> tomato, <laughs> tomato, iets met een bord. En er zit ook een Tata Steel chess tournament. Uh, Altijd wimmelde van schaken. Uh, schaken is de ultieme, uh, ultieme uitdaging, co cognitieve uitdaging, zeggen ze. Schaken is een gevechtje in. En dat is een stresssituatie, komt adrenaline vrij. Dat is zo intensief. Dat ondertussen de activiteit van het brein zo hoog. In rust verbruik je extensief. Geschat op de schaker. Duizend kilocalorieën per wedstrijd verbrandt. Zo. Oh. Dat is uh, uh, eigenlijk uh, uh, zonder bewegen. Alsof je gewoon uh, een paar uur gaat wandelen. Dus als je. Uh, ...fit wil blijven moet je gaan schaken. Hm. Een paar uur achter elkaar. Aha. Dat is net zo goed als tien kilometer langs het strand lopen... ...blijkbaar, volgens die man. Bizar, nou, ja. hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, bizar, ja. in Met Domme ook, of niet? Nee, Domme niet. Dat is vijf ja. kilometer. Oh. <laughs> Behalve als je een Dam haalt en terug mag... ...pam, pam, pam, pam, pam. Dan moet je dan over, Als je de overkant haalt, domme. dan moet je weer terug. Dat is weer vijf ja. kilometer. Ja. Ja. Vijf kilometer heen en terug met ja. die Dam. Ja. Hey, uh, Frank, voor jou bleek er een, een, een, belangrijke, een paar belangrijke dagen aan. hebben donderdag... Hmm. Zou jij een grote prijs in ontvangst kunnen nemen? Dat weet je. Oh, de radioring. Ja, de radioring. Ja. Ja, nou, ik heb wel begrepen dat we zijn... Uh, ja, jullie zijn is De zomertijd ja. van Radio ja. 10. Ja. Uh, ik heb gisteren nog even gestemd. Ah, heel goed. Op een ander? Nee, nee ja, dat is ja. <laughs> ja. niet. Ja. Maar ja. Uh, nee, donderdag 8 uur zou het kunnen gebeuren. Okay. Zag, Wie zijn er uh, genomen? Ja, ik weet, ik heb gisteren Stefan, mijn oud-collega... Uh, ja, en goede kameraad Stefan Stassen... Die heeft de, de, de, de, de, de, de, de, de Marconi Award gewonnen. En terecht. Ja, Martien en Marieke. Uh, ja, dat is het programma, ja zeker. Partij voor de Vrijdag, weet hij ook? Op nee, Radio nee, zeg maar niets. Zeg 3 ja, dat is Stefan Stassen. Oh, hebben hier Die heeft net de Marconi woord gewonnen. Ja, en dan nog een andere... Nou, kan ik niet meer lezen. Eke in de mooie... Hans, jouw koptelefoon staat er een beetje zo bij... dat hij begint rond te kiepen. Mag in de morgen? Nou, in ieder geval donderdag om acht uur... op een YouTube-kanaal van Avro. Dan wordt de uitslag bekendgemaakt gemaakt. Ja, de vraag is natuurlijk altijd in dit soort... Wie gaan er stemmen? Want wie stemmen er altijd? Dat is natuurlijk met de televisie ging ook altijd... Vaak gingen of jonge mensen, ouder ja, gaan stemmen. Ja, dus dan, kijk, ik zeg maar, tussen kunst en kids... zal nooit de televisie ring uh, winnen. Nee, maar dat dit is niet het is alleen radio. hè? Ja, nee, nee, maar ja. ik geef het even als voorbeeld. Nee, inderdaad, dat, ja, ik ja, weet ja, niet ja. hoe oud de mensen zijn... die gaan stemmen. Kijk, zo'n Radio 3-programma... zal niet te snel winnen omdat het A... heel slechte luistercijfers heeft. En jonge mensen... gaan hier nauwelijks op stemmen. Dus het zullen ja. dertigers... veertigers zijn. En die... die zullen eerder inderdaad... Ah. of op uh, Ekdom stemmen of op ma ja, Mattie en nou, Marieke. Vorig jaar won uh, Jan Willem staat op. Kijk. Jan Willem Roodbeen. Ja, ja, ja. Uh, NPO 2. NPO 2 doet en, en heel dat, goed. Is, dat is natuurlijk niet een heel jongere... Nee, dat is 35, 50. We, en die ja. hebben natuurlijk die stemmen. Want dat, dat zijn ja, klassieke dat radio... Komt, ja. Ik wil die jonge kids die luisteren... Ja, die luisteren, ja, de radio, die je luisteren je Spotify op, ja, af en toe ja, ja, via ja, ja. internet. Ja. Dat zijn natuurlijk klassieke die ja. zijn allemaal toch wel iets ouders. Ja. Radio 5, Radio 2. En Mattie en Marieke is natuurlijk de best beluisterde van Q-Music op dit moment. Ja. Uh, dus die maakt natuurlijk op basis van de cijfers, de luistercijfers maken die de beste kant. Ja, maar ja. om maar even toch maar naar video te gaan. Mm -hmm. Boershoekvrouw is nog nooit genomineerd voor televisering. En dat dus heeft gewoon 3, uh, 4 miljoen kijkers. Ja. Maar blijkbaar denkt ze ja, laat lekker gaan. Dus dat maar is, denk jij dat de, de, de kant nog wel show Een, een, een, een kant van We worden genoemd. We worden genoemd. Ja. We zijn genoemd. We worden genoemd. dan moeten ze toch 4, 5 ja. dingen uh, ja. maken. Ja, ja een ja, maar dan winnen wij de gouden de de de de de de de dief van voor de psychi, voor het ja. meest psychiatrische programma van Nederland. Daar gaat gouwe u mee even liggen, hey, Wil jij jou gaan liggen zaterdag ja, op die bank daar even op die ik? bank liggen. Ik ah, ja, heb naar de kant van uh... Walsjo geluisterd. Nou, gaat ah, ja. u even liggen, meneer? ja kan niet goed voor je zijn. Ah, uh, volgens mij kom jij dan binnen uh, straks ergens in zo'n gebouw... en dat je dan op een gegeven moment meteen uh, de boel begint te verbouwen. Omdat je de, de kan nog wel zelf gedaan hebt. Of wat dan ook Precies. niet. Uh, uh, nee, goed, maar, wat ja. ik... Uh, wat ik ook wel interessant vond... is uh, het verhaal van light versus uh, uh, normaal. We hebben natuurlijk cola, cola light... al die light-producten. Mm -hmm. Daar is ook weer onderzoek naar verricht. Oh. Uh, in principe zitten er geen calorieën in, uh, in cola light... of weet ik veel, uh, in die light-producten. Maar er is weer een, een onderzoek geweest in Engeland. En dat betekent dat ze met twee groepen hebben gewerkt. Een Guildfree free groep en een... Uh, die kregen dus een light milkshake. Dus uh, die kregen een light milkshake. Hè. Dus dat is, zat 104 calorieën in. En de andere groep kreeg een volvette, calorierijke calorierijke milkshake... met 620 calorieën. Dus zeg maar zes keer zoveel calorieën erin. Dus uh, dat hebben ze verteld aan die mensen. Maar ze kregen allebei dezelfde milkshake... met hetzelfde aantal calorieën. Maar ze vertelden dus aan jou, Frank. Jij hem met 600 calorieën. Oh, en ja. jij had ze met 100 calorieën. En wat er dan gebeurt... is het hongerhormoon in het bloed wordt gemeten na het drinken... En degene die, uh, uh, die met weinig calorieën... die kregen dus sneller honger. Echt waar? Ja. Dus dat is, uh, dat is een heel raar uh, fenomeen. Dat, dat, goed, dat, uh... je daarin, dat je daar dus blijkbaar... als ik jou vertel dat het, dat het light is... dan krijg je dus heel gek... krijg je dus een hongerhormoon wordt, wordt hoog aangemaakt. Placenum. En die andere, jij, jouw verzadigingshormoon, als jij meer hebt... jij, jij zit vol, uh, sneller vol... met terwijl je zelf hebt gekregen. En dat is dus gewoon... het is een mentaal ding. Het is een heel krank zin, Maar zo werkt. Ik heb ooit... Een onderzoek gedaan. Met, met placebo drank. Uh, het. Ja, het placebo, ja, ja, ja, dat weet het, het is placebo effect, maar dat werkt ook met light product. Ik heb het ooit een keer oh, gedaan voor een programma. En toen hadden we een groep mensen en die kregen allemaal bier. Dus we zaten met vijf personen, dat dus werd allemaal gefilmd. Vijf personen waarvan vier bier kregen met alcohol. En één kreeg alcoholvrij bier. En uh, die kregen vier, vijf glazen op. Dus die begonnen allemaal een beetje met een dubbele tong te praten. Een beetje te lallen. Begonnen vrolijk te worden. Nou, je voelt hem al aankomen. Die man die dus... Die deed uh, oh, gewoon oh, mooi. Die deed gewoon mee. Die ging dus... die, die, <lacht> ging je aan, dus die begon ook... Hij begon uh, een beetje stom te lullen... En uh, slapte ouwe hoer en spiegelen. Ja. Terwijl die had geen alcohol op. <lacht> dus dat is hetzelfde effect. Ja, ja, Marse, ja om uh, even door te trekken. Ik denk dat dat ook een beetje... Uh, verhouding uh, geest en lichaam. De, uh, de techniek is van uh, de ijsman Wim Hof. Ja. Dat je die ook zijn hersenen... Blijkelijk zo kan, kan, kan mindsetten als dat een woord is. Dat hij dus anderhalf uur in een bak met ijswater kan... Ja, dus jouw hersenen... Vijf, ja. Ik tegen jou... Je hebt nu een hele volle milkje, je hebt vast geen honger. Ja. Jouw hersenen geven een signaaltje naar je, uh, ja. uh, naar je hongerhormoon. Nee, dat klopt. Ja. Dat onzin is. Ja, wonderlijk. Hè? Bizar, ja. hè? Ja. Een soort hypnose ja. lijkt me Ja. Ja, dus Ach, we weten nog toch... zo weinig van het menselijk lichaam. Absoluut. En, uh, ja. Zeker de hersenen. Zullen we nog ja, even ja. een uh, stukje muziek uh, draaien? Alvorens dus. wij de kolom van Tino er nog even doorheen zeker. smijten. Kort, ja. Dat lijkt mij wel een goed idee. Holle en Ouds zal uh, Loogman ook uh, fijn vinden... ergens op zijn vakantie er is. Man -Header. van Hol Ouds. Um, goed. Tino, uh, je had nog even iets uh, tussendoor nog. Geloof ik. Wat? Oh, oh ja, u... u... dat van meneer Johnson. Dat ja! Die ja. Oh, ja. Ja. Ja, ja! die gaat natuurlijk... Uh, uh, kijk, wij hadden natuurlijk Willem-Alexander... die even was vergeten toen het feestje van Amalie was... dat je niet meer dan vier mensen thuis mocht hebben. Ja. Ze stonden geloof ik ergens tussen de 25 en 100 mensen. Dat komt nooit uit. Ja, in een partytent in de tuin. Dus we dachten dat dat kon. Ja, uh, dag. Dag. Maar goed, die kunnen we nu niet uitflikken, hè? want dat is, de, dat is de koning, dat is ja. de vorst. Dat is een beetje ja. jammer. Die kunnen we niet naar huis sturen. Ja. Uh, maar dat was natuurlijk vrij debiel. Uh, maar Johnson heeft natuurlijk was al lag onder vuur omdat hij inderdaad meer mensen met feestjes in champagne had. Maar hij heeft zijn verjaardag nu blijven. Dus het allerlaatste zijn verjaardag gevierd met een mandje van 30, terwijl er twee mensen maar bij je thuis mochten komen. Hij viert zijn verjaardag met 30 man. Ja, ja, hij is ook maar tien minuten geweest. Een beetje een taart. Ze hebben ergeven. wel een happy birthday nog gezongen. Ze hebben happy birthday gezongen ja, ja. met dertig man in een kamer. Ja. En een stukje taart. En het was duurde maar tien minuten. Dan weet je ja. van onwaarschijnlijke sukkel, of niet? Ja. ja, er komt nu een politieonderzoek. BBC, laatste nieuws. En hm. uh, ja, ik denk niet dat hij het gaat overleven. Er zijn dertig man bij. Eentje gaat ja. er gewoon snavelen. Ik bedoel, er heeft natuurlijk ja. al iemand gesnavelen. Anders, anders, anders, anders kom, uh, komt dat niet door. Ja. Maar hoe te dan ben je toch niet uh, goed bij je hoofd, of wel? Uh, ik, ik ben me nu alweer op de uh, discussies in het Britse parlement. dat is altijd wel leuk. Ja, man. ja, ja, geweldig. Ja, mooi is dat. Ja, die was John Burko. Ja, die was mooi. Hè? Jammer dat die weg is. Want ja, de nieuwe Mr. Ja. Speaker, die hoor je helemaal niet. Nee, maar er, was er, er is trouwens ook nog zo'n mannetje van de een naar de ander overgestapt. Hè? Van de conservatist die zijn naar de lever gegaan. Vlak ja, voor het ook. debat ja. is die overgelopen. Ja, dat was een meer een symbolisch gebaar volgens mij. Ja, ja, ja. Maar, uh, ja. Ja. Um, ik uh, denk dat het uh, zwaar tijd is om uh, dan maar iets uh, te doen met een kolom. Ja, gewoon nummer 1. Uh, Oké. Okay. De kom van Stijl. De jungle. In het dierenrijk zijn de verhoudingen vrij duidelijk. Wanneer je het jungleboek kijkt of The Lion King... is vrij evident dat de grote katachtigen boven de piramide staan. Het begrip apenrots kennen we allemaal... maar de apen spelen eigenlijk een bijrol een stuk. Meestal als grappenmaker, Net als de vrolijk zingende beer Baloo. Iedereen heeft zijn eigen rol. Dat staat min of meer vast door het genetisch profiel en de evolutie. Maar de dierenwereld kent net als de menswereld een bijzonder fenomeen. Mimikrie. Dit betekent niets meer of minder dan kopieergedrag... De koraalslang bijvoorbeeld is giftig en kent een geel-rood-zwarte tekening. Die door niet giftige serpenten wordt nagedaan... zodat iedereen voor hem of haar uit de weg gaat. Angst reageert, regeert tenslotte in de jungle. De stokstaartjes geven zich direct over en gaan op hun rug liggen. De meeste andere dieren kennen dit trucje inmiddels... maar ze vertellen het niet rond. Want dan zal iemand erachter komen dat de kuif die de specht draagt niet echt is. Of dat de koekoek eieren in Annemans Nest neerlegt. Of je wordt uit de roedel gestoten en je moet er niet eentje zien te redden. Maar wat gebeurt er nou als je een hek om de dierentuin zet... en de dieren in de omheinde omgeving plaatst? Dan gedragen de dieren zich ondanks enig aangeleerd gedrag nog redelijk natuurlijk. Maar dan, het is sluitingstijd. De bezoekers verlaten de dierentuin en de oppassers gaan ook naar huis. En dan ontstaat er simpelweg een nachtmerrieversie van het vrolijke Madagaskar. Omdat de leeuw zich vergrijpt aan zijn eigen roedel... vindt ook de hyena dat hij zich kan laten gaan... De giraf heeft zich tot nu toe gelaaafd aan acacia -bomen, maar vindt plots groene blaadjes ook lekker. Zangvogeltjes worden als eenhaapskekkers genutterd door slangen... die normaal op twee muizen de hele winter doorkomen. Mimikrie. gedrag in de stilte van een gesloten dierentuin. Wanneer je lang genoeg dieren hebt bestudeerd... is het leven na sluitingstijd weliswaar chockerend... maar helaas geen verrassing. Er komen nog enkele braakballen aan binnenkort... want de hekken staan nu open.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 Never rest in the hands of time Better take it in your own and do the climb Gotta have pressure, all oh, you gotta have fear Gotta be the very best to even get near Gotta have skill, all oh, you gotta have edge Something holds to back and throw it off the ledge Holding back for the pack ain't my style I'm going over to the wild side Been stuck in For too long a while I'm going over to the wild side Band komt uit Alkmaar, Three Point Lining heten ze. En eh, er komt een album uit. het de, de, debuutalbum wel te verstaan. Dus, ik vond het in het begin erg mooi, maar uh, ja. Nou, nou, het is een beetje een bombastisch nummer, maar goed, ja. er, komt, er komt nog meer aan. Dus uh, ja. hey Frank, ik zou zeggen, donderdagavond ja. even luisteren. Dat nou, gaan we als... doen. Hey Frank, jij, jij als auto kenner, als je, als je water in je, in je, in je tank krijgt, bij je benzine. Dat ja. is niet goed, denk ik, hè. Nou, er zit altijd wel iets van water in je tank. Alleen zit dat helemaal onderin. Daar ja. moet je nooit helemaal je tank rijden, Want dan gaat die brandstofpomp, die gaat al die shit... flutsen, ja, toch? Ja. Nou gebeurde het in de Rijp afgelopen weekend... bij een basilestation. Zelf uh, ding. Maar uh, dan kregen mensen eerst een paar liter water in, uh, in hun tank. En dat kwam omdat de, de, waarschijnlijk bij het vullen van die, van die tanks... Zijn die, is die dop niet goed dichtgedraaid. Ja. En is er regenwater ingekomen, et cetera, et cetera. Zo. Maar ja, die mensen kwamen natuurlijk verhalen halen. Want uh, ik heb hier getankt. En, ja, uh, en dan is het zoveel water geweest dat je niet... Ja, drijf, het vindt. water zakt naar mij. Of, of, oh, drijf, help mij even. Het, het water, water zakt uh, onder je tank met alle bag en de brandstof. drijft oh, op? Ja, ja, maar, oh, maar, ja. dat ga, ik kan ik zeggen. We hebben ja, het soort ja. gezegd dat je olie in water drijft ja, op olie... maar ja. niet op benzine dus. Nou ja, dus dat is ook een, een, een aardoliedistillaat, dus benzine gaat er ja, het uh, ja, blijft ook blijft een Ja, Maar ja. goed, uh, nu die, die, die, die eigenaar van het tankstation heeft beloofd dat uh, mensen een schade hebben, want je moet het waarschijnlijk laten weghalen. Of, ja, dus dat zoveel en, en, en, water is dat zo vervalt. En misschien is die motor beschadigd ook nog wel. Ja. Dat zou kunnen natuurlijk. Hè. Dus die heeft gezegd van uh, dat gaan wij uh, uh, vergoeden. En, uh, maar het is wel raar dat het gebeurt natuurlijk als jij loopt te Ja, Behalve als je een nou auto wat waterstof denken, hebt, dan kan dat natuurlijk. Ja, als je een waterstofauto <laughs> je hebt. Dan moet gewoon water <laughs> ja, in kleuren. Maar, ja, dat is goed. ja, dan komen de, de rijden er steeds meer, waterstofauto's. Ja, dus nu, is nu. Ja, niet zo heel dus veel. Toyota heeft een hele mooie Ja, ja, ja Prius waterstof. Ja. Nee, hij rijdt anders. Maar slechte, een hele slechte, dure energiedrager waterstof. Want je ja. hebt, hebt geloof ik maar 30%, 30 wat je kan benutten als energiedragend. O, is dat en de zo? rest, ja. ja je hebt, heel veel, je hebt heel veel energie nodig om waterstof te ja. maken. Okay, maar het is, ja. is natuurlijk altijd vraag en aanbod. Als we het met z'n allen gaan doen, dan wordt het weer goedkoper. Het is natuurlijk vraag en ja. aanbod continu. Hè, met, met alles wat we doen. Ja, niet maar dus, pas, je kunt alleen waterstof tanken, eigenlijk nog in West-Europa. Ik was bezig om, <coughs> om voor de Olympische Spelen een project van Toyota als het voorstel: om van Nederland naar, uh, naar Japan te gaan met een auto op waterstof. Maar dan hadden we een vrachtwagen vol waterstof erachteraan moeten laten rijden. Ja. Want als je eenmaal voorbij Duitsland bent, kun je geen waterstof meer vinden. Nee, nee, nee. En het is heel gevaarlijk. Het kan dat nu nog dat wil zeggen, nee. waterstof is vrij uh, explosief. Dus uh, wat er nu gebeurt op waterstof, de meeste zal, zullen olietankers zijn. En grote machines uh, die gaan op waterstof. Dat is en misschien hard... in de toekomst de luchtvaart, vliegtuigen. Ja, maar ik denk dat de techniek... Steeds beter worden. Hè? Over 10, 15 jaar heb je natuurlijk een hele andere techniek. Ja, maar gaan maar eens naar missie H2O. Dus we zien dus een Nederlandse aardgas. Er zijn heel veel grote bedrijven die zitten achter de missie H2O. Om, uh, om heel veel uh, op waterstof te gaan krijgen. Ja. Zou het ook een brandstof kunnen zijn uh, waar we mee onze huizen kunnen verwarmen? Zeker. Ja. Ah, we gaan straks waterstof koken ook. Oeh. Alleen, uh, er zijn, het net is namelijk al aangepast, dus mm. dat weet ik toevallig. Uh, het, wij hebben namelijk best wel een goede uh, gasleiding net. En het is eigenlijk. Geschikt om waterstof door oh, dus we, oh, ja. andere, we moeten andere gasfornuizen hebben. En dat zal ik zo zeggen. De, voor, de voorspelling is dat we over 40 jaar. dat alles op waterstof draait. Ja. Mm. Waterstof? Ja, ja alles, dus we koken op waterstof. Er okay. is dus namelijk geen enkel rest. Komt geen restgedoe uh, van. Want ja, het mm. gedoe met die elektrische auto's. Als ze dus. wat, wat ze voor ogen staat in 2030. Uh, zou iedereen. Uh, aan de elektrische auto's, ja, elektrisch moeten ja. koken. Hè? Mm -hmm. Dus dan hebben ze nu al uitgerekend... dat nu al is het ontoereikend. Want heel veel bedrijven die in de markt zijn... om meer stroom af te nemen, die krijgen dat niet. Omdat nee. het alleen nog een burgernet kan worden verdiend. Ja, ja. Maar dan uh, ja, krijg je dus dat het, het, het stroomnet zo zou warmen. Hè? Mensen komen thuis het werk, je onder stroom, elektrisch koken dat uh, het waterleidingnet, wat daar niet al te ver vandaan loopt... dat zou zo ver kunnen opwarmen in sommige omstandigheden... dat ze uh, moeten vrezen voor salmonella. Dus hoe gek kan je het verzinnen? Dus daar stuur ze ook. Op. Frank, ja, ze de daar hebben ze dagelijks daar tegen gevonden. paniek ja. voor uh, ja, Je vindt altijd iets wat kapot kan gaan. Maar uiteindelijk is natuurlijk dat hele elektrische gedoe met Elektrische auto's zijn een tussenstap om op weg naar waterstof. Dat denk ik ook. Nou, al, nou, de, al, ja. ja, dat is zo. Ja, ja, dat, is, dat is wetenschappelijk al aangetoond. Al die testna's, al die elektrische auto's die we nu hebben, of die hybride is een tussenstap op weg naar waterstof. Ja. Maar ik vind het wel uh, jammer dat het zo uh, promoten onder de milieuvlag elektrische auto's. Want dat is ja. gewoon een soort waterbedeffect. effect Want die CO2 komt ergens anders uit de schoorsteen. in plaats van dat je uitlaat voor het stoplicht. Weet ja. je, weinig ja. met milieu. Maar ja. goed, ja. Het is Maar dat dus kun je stap, ook zeggen. Uh, ja. Maar ja, anders gaan we kolengestookte ja. centrales opstarten. Ja, ja. Nee, dan ja, ja, ja. moet je bij je vriend ja. Trump zijn. die wilde gewoon de kolencentraal's weer aansteken. Ja. Dus weet je wel, alle kleine beetjes hoop ik dat ze. Ja. Uh, ik denk dat het in Duitsland ook niet denkbeeldig is het als daardoor gaat dat ze daar ook weer wat kolencentrales moeten wakker schudden. Ja, wij krijgen de kerstcentrales bij. Nee, het ik al hoop het, ja. gaat echt gebeuren. Ja, dat duurt ook 8 tot 10 jaar. Hè, voor ja, wel. De maar de anders de... Kunnen het gewoon, kan het niet geleverd worden. Als nee. nee. dus je met, met, met gas nee. gaat nee. stoppen. Nee. Uh, uh, maar dan, dan zit je er toch al 60 om... jaar aan fossiele brand. Ja, maar, maar, maar wacht er is Er genoeg uh, in Groningen uh, nog, uh, toch? Ja, ja. Groningen kan niet meer meemaken dat ons huis op waterstof kookt, denk ik. Je hebt hier een zand voor het gasveld, hè? Ja. Het wordt ook afgefakkeld. Uh, je ja, ik zag al van we de week affakkelen, Ja. Uh, ja. Je was de de de de ja, Kunnen we dat dan, ja. niet uh, gewoon uh, zo regelen dat dat hier meteen, uh, ja, dat we onze eigen huizen daarmee uh, kunnen bestaan. Ja. Uh, uh, uh, is het? Uh, maar wat op? Nou, er staat hier een het voor de kust. Vooruit. Ja. Oh, ik was in het ja, water. Ja ja, ja, ja, ja, in het water, ja. Maar, Ik dacht ineens op dat je zegt: op Velen, Plein hebben we een gasveld. Dat zou wel goed zijn. Ja, toch? Nou, GroenLinks heeft er al vragen over gesteld. Aan de gemeenteraad. Ja, oh, ja, ja die moeten, die het in de wereld ook een beetje. Uh, bekijken, want ze zijn bang voor... Uh, Milieuschade. Aardbevingen. Nee, aardbevingen. aardbevingen. Zoals in Groningen, weet je wel. Oh, ja, Een tsunami kunnen we ja. dan misschien krijgen. Ah, of zo? Een klein tsunami. Ja. Ah. Ja, ja, dat is, ja, dat is, soms vind ik ze echt wereldvreemd. In ja, absoluut. absoluut. Maar ja, als het met milieu te maken heeft, ja. moeten ze zich laten gelden natuurlijk. Hè? Dus, ja, ja, maar, maar denk ze gaan, dan... dan ze gaan, ja. het, probleem, het probleem is dat we in veel gevallen we eerst onderzoeken laten doen voordat ze wat roepen. Je vindt altijd iemand, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Ik ben het wel met een je eens dat je. Maar je vindt altijd een onderzoek wat voor jou uitkomt. Ja, nee, als je, dat, dat klopt. Dat is natuurlijk ja. wat er steeds gebeurt Wat ja. nu nou in de polarisatie. Als je wat kant. opzoekt op Google dan krijg ja. je allerlei algoritmen die jou alleen ja, maar van dat soort info ja, voorzien. Ja, kom ja, dat klopt, ja. Dus op het moment dat jij denkt dat. Uh, dat we niet de maan zijn geland... en je gaat daarop zoeken... dan kun jij onderzoeken vinden van een professor... die aantoont dat we niet op de maan zijn geland. Ja. Ja. Eh, oh, ja. geland. Fabeltje nee, Spuik. Ja. Elvis Presley leeft nog. Ja, ja dat ja. klopt. Ik zag hem van de week, zag ik hem bij Maar we hadden bananen. We ja. bananen en... Uh, in kaas? Ja. En, en honing. Ja, maar die Elvis waar jij het over hebt, die komt dan elke dinsdagochtend gewoon vierkant uh, gevulde koeken ja, brengen. Ja, nou, ja daar is je gek op. Ja. Nee, Als je thuisbezorgd belt, komt de. Uh, als je iets terug laat komen, dan komt return to zenden. dan komt Elvis, dan komt de brengen. Uh... Ja, ja, ja. Maar er is een, uh, best een aantal gasveldjes nog die ze nu met de hoge kosten oh, ineens uh, gaan exploderen. Ja, dat klopt. Ja, en, ja, ja. en dat zal hier voor de kust er één van zijn, nou, denk ik. dat denk ik, ja. ja. ja zijn nou gasveld of grasveld? Gasveld. Oh, grasveld, ja. toch. En dat is niet van de ene dag op de andere gegaan, hè? Ik bedoel, er zijn ook al... Uh, ja, uh, we weten ook de helft niet natuurlijk. En nee. We ook en we hebben wat het staan. Ja, ja, dat ben ik zo op tegen, jongen. Dat ja, vind ja. ik zo verschrikkelijk. Die grote echt. windmolens die ja. voor de kust hier zouden komen, ja. die staan er ook nog niet, hoor. Nee, nou, ja, ze staan er we nog ik, ik zie allemaal windmolens. Ja, maar dat... en er ja, komen ja. steeds meer parken ja, bij. Achterin, ja, dat vind ik ook veel, lelijk. lelijk. Ja. Zou er nog veel grotere komen? Ja, ja. Of niet? ja zou kunnen. Maar ja. ja, ik weet ook ja, nog nee, niet. Het is die, echt, echt krankzinnig. Het dient geen enkel doel. En dat is net die idiotische Timmers Frans met zijn biomassa centrales. De uitstoot daarvan hoeft hij even niet mee te tellen om de klimaatdoelen te halen, ja, zo. rust kunnen wel een paar. Ja, en dan mag ja. jij uh, je open hart niet ja. stoken, want. De de rest van de straat. Misschien kunnen we die vrouw, met vrouw bellen die die winden ja. verkopen in die blikken en een kijkje kunnen Dat is methaan gewoon. Methaan, ja. als, we al ons, als we nou s'nachts gewoon een klein ah. slangetje in onze derriere... Ja. en s'nachts laten we de meeste windjes, als ja. niemand het weet, nou. dat we s'morgens gewoon even het kacheltje erop kunnen laten branden. Dat zou mooi zijn, ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Als ik naar jou kijk, Frank, dan is het een aardig stukje kunnen rijden. Zeker het Als ik een lange gardena kan vinden die zo vanuit mijn bed naar het keteltje boven kan, op zolder, dan kom ik aan de rijden. Ik zie een een <laughs> <laughs> nou, Nu snap het nacht even een emmer vol plas om mijn ijslolly's aan te doen. <laughs> Goed, ja, we gaan even een stuk muziek uh, draaien ja, mensen, dus uh, here's the please. Er geen kachel in dit pand. Door alle consternatie met een sleutel is dat er natuurlijk nooit van gekomen. Dus Frank heeft nu ijsklompen aan zijn handen zitten. Of valt dat nog enigszins mee? Nee, Dat valt wel mee. Ik loop ook veel zonder jas buiten. Het is dat jij nu zegt dat die kachel niet aanstaat. En nu krijg ik het opeens koud. Dat is datzelfde verhaal als met die light milkshakes. Nou ja, denken dat je... Nou goed. Um, he, ja, ja Goed, ik, uh, over uh, nog even wat nieuws uh, doen. Ik, uh, ik, uh, jij, had het jij had het net over die, die step hè, vanmorgen. Ja. ja. Maar uh, er is toch nog, uh, nog, uh, nog iets uh, gebeurd. Maar dat is dan ook in, het, in, uh, in, dezelfde, uh, in hetzelfde land. Namelijk in België. Ja. Ja, want uh, het, het zal je maar gebeuren dat je op een gegeven moment over de weg heen uh, rijdt. En dat je dan geflitst wordt. Dat kan. Ja. Dat jij, gebeurt uh, elke dag. Ja, dat uh, gebeurt elke dag. Keer, maar de, de, de, deze, deze figuur die had een hele uh, flitsend apparaat daarvoor. Hoor. Oh, en? Een flitsende trekker. Een trekker? Ja, okay. die ging 77 ja. km per uur door het Limburgse Bree. Nou, die trekt lekker weg. Hè? Ja. Zo, goeie ja. dag. Zeg. Dat is het optrekken en... Nou ja, goed. Dus, uh, uh, uh. En, en ik weet niet uh, wat het uh, precies uh, stond... maar uh, hij, hij reed er dus gewoon te hard... Ja, maar het was, uh, het was niet zo'n trekker zoals je die uh, over de Zandwortelaan nee. ziet rijden met van die enorme wielen. Dit was gewoon een tuintrekkertje. Ja, veredelde grasmaaiers onder... Uh, ja. Ja. Zo, een, een, een, niet echt een full-size ding, begrijp ik. Nee. Ja. Met 77 kilometer moet je ja, dat je staat, staat, dan niet, dan dan niet te moet hard je, dan, nee. moet je, dan moet je toch wel een uh, vermogen hebben, denk Lijkt ik eerlijk wel. gezegd. Uh. Ja. Zeker, nee, dat is toch kort. Dus, nou ja, maar hij, hij, was het wel eens met zijn boete of niet? Uh, stond, dat, stond dat er eigenlijk bij? Ja, maar ik weet het eigenlijk nou, niet. Maar uh, goed... Uh, er stond bij dat hij het niet eens was met de boete. Maar. <laughs> nee, nee. Zo, allicht niet. Maar ik, uh, ja, kijk, als hij op een gegeven moment uh, zegt... Uh, mijn trekker doet dat niet. Nou ja... ja Tegendeel is, al, tegendeel is anders. Op de zeeweg, over flitsers gesproken... daar staan ze in een donker blauw grijs camperbusje. Hmm. Oh ja? Daar flitsen ze Dus oh. flitsen altijd. Dus je moet halverwege de zeeweg moet je altijd oppassen... als je daar zo'n quasi-campingbusje... Richting Haarlem of uh, Zandvoort? Richting... Uh, vanuit Overveen richting Zandvoort... over oh. de zeeweg, Ja. aan ja. de rechterkant. Waar normaal dat koffietentje staat zeker? Hè? Dat... Uh, iets daarvoor nog. Ah, okay. mij. Ja. Ja, ja, ja. Maar daar wel in de buurt. Ah. Dus ze moet altijd oppassen. Nou, ze staan vaak te euh, flitsen hè, op de zeeweg. Ja, ah, ben, en Bentveld ik, ook. Dat vind ja. ik niet helemaal onterecht door op de zeeweg. Want, uh, nee, dat zit... Er wordt zit, nog steeds dat, ja. veel te hard gereden ja. daar. Hè. Een ja, als, tellen, als je de weg niet goed genoeg kent... Dan nee, de roem. Maar nou, eigenlijk rijd ik al wel keurig op. Dacht, op mijn motor wil ik nog wel eens uh, richting de honger gaan. No? Dan, wil je, dan wil je dus uh, die veredelde step zijn. Die ja, 104 kilometer per ja, uur haalt. Ja, ja, maar dat op de snelweg vind ik het onzin... als je daar waar je 100 mag, je rijdt 110... dat je dan ja, een boete krijgt. Ja, dat vind ik Weet ook. je wel, ga, ga eens uh, die 30 kilometer zones een, handhaven... in de, de, de, de, de, de, de stad, in het ja, dorp. Ja, ja, ja, en dat ja, ja, uh, ja. zou wat meer effect sorteren, denk ik. Op de snelweg is het gewoon een veredelde belasting in Ja, dat is het ook natuurlijk. De overheid heeft geld nodig. De overheid, zeker weten. Uh, zullen we de top 10 uh, doen dan? Uh, ja, we kunnen de top 10 doen. En uh, dat gaan we doen met uh, de meest gegeten groenten in Nederland. Ja. En uh, nou ja, er zitten natuurlijk een paar uh, jongens bij die, die we allemaal kennen en veel eten. Dus ik zou zeggen, Bas Los, we noemen er eens een. Uh, Schorseneren, staat die erin? Uh, Schorseneren, ja, niet, ja, niet. Ja, nee. nee. <laughs> nee. <laughs> ook, uh, de meest gegeten groenten. Andijvie? Ja. Uh, andijvie, uh, uh, nee, helaas ook niet. Dat vind ik wel raar inderdaad, nee. ja. ja. Okay. ja. Is dat een groente? Ja, dat is een groente ja. natuurlijk. Is dat een groente? Ja, nee. Uh, nou ja, denk nog eens na. Broccoli dan? Ja, broccoli wel. Heel wel. goed, heel goed. Die staat oh, okay. op nummer 6. Keurig, oh, nummer 6. Okay, en en maar op 10? Uh, op 10 staat de courgette. Ja, ik eet hem ook nooit. Nee, dat dus is uh, van het kansloze voer, courgette. Het <laughs> ja. ziet er ook zo <laughs> raar uit, hè? Dat ja. Vind ja. vind ik ook. Nee, neem ik ook nooit, hoor. En wat is lekker met ham en kaas? Uh, Asperger? Nee. Ja, ook. Ook, maar... Uh, die staat er niet bij. Witlof. Ja, witlof inderdaad. Ah, cool. oh. Staat op, 9, staat op oh, 9. De lof komt je toe hoor. Ja. Hans in die nou, geval. <laughs> ja. Nu een van de allerbekendste groenten. Ik ken hem allemaal. Spinazie. Ja, eet je ook uh, veel sla? Sla, of sla. En dan, met name de ijsbergsla. Want ja. de ijsbergsla is uh, het meest gegeten sla soort. Want je hebt tegenwoordig ook weer al tientallen sla soorten in Nederland natuurlijk. Aha. Maar dat is eigenlijk alleen maar een zomerseizoen. Ja, maar nou ja. Ja, je doen. kan alles het hele jaar door kopen ja, tegenwoordig. Wel, ja, ja. Dat is ook ja. Nou, dan heb je uh, ook van die, van die lange dingen, lijkt een beetje op courgette. Komkommers. Uh, de komkommer. Staat, ja, op, nummer, uh, staat op nummer 7. 7? 7. De broccoli hadden we gehad op nummer 6, hè? Nou, daar krijgen we de, de, de, de wij niet blind van woord. Worteltjes. Worteltjes. Ja. ja, lekker man. wortelen staat op nummer 5. En dan hebben we nog de, de, de boontjes, de Spasibontjes. Ja. Uh, ja, die ga ja, ik oor... vanavond. Uh, uh, br br orber, uh, bruine bonen. Uh, nee, de Spersiebonen. Nee, ja, ja, maar... de Spersie. Ja. ja, je hebt ook bruine bonen. Je hebt witte ja, maar die bonen. staat de bruine bonen staan nee, niet bij. Nee, bruine bonen nou, staan er niet bij. Nee. De witte bonen ook niet? Nee, witte bonen ook niet. Nee. Nee. Oh, oh. Wat, Kitty bonen, Wat wel wit is, ja. uh, nou, die kennen jullie ook allemaal, die eten jullie ook regelmatig. Uh, dan moet je goed koken. Lekker zacht. En dan uh, de, bloem... de bloemkool. Ja, dat noemen de bloemkool. Uh, dus uh, dus ja, ja. de witte variant van de, bro de broccoli. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, dan hebben we nog een hele bekende uh, die we ook gebruiken in de sla. De. Rood. Rond. Ui? Tomaat. Tomaat. Akkoord. Ja. Ach en uh, dat is nummer twee ja. En, uh, uh, nou ja jij noemde het net al spinazie nee antivie de ui de ui ja. Dat al, ja. nummer één ja. nummer één, ik, nummer één de ja. ui ja okay. ui. ja ik, ik moet zeggen dat ik het toch vaak kook zonder ui jij ja ik ook ja. Ja, ik um, maar een de, ui is wel een uh, smaakversterker hè? Ja, in het, het is uh, wel gerecht ja, maar ja als smaakmaker inderdaad ja, dus, uh, ja als je haché maakt dan is het ja. wel lekker met een ei. Fred Hagel wordt geteeld in Groningen, <laughs> Friesland, Zeeland. Maar uh, naast de uien als smaakmaker worden gebakken eitjes ook gebruikt in verschillende wereldgerechten. Gebakken eitjes hè. Oké. Okay. Dus als uh. jij Chinees eet dan lekker ja, gebakken Daar zit ook. Bij een, een beetje, van die, van die, die, die pindaatjes, dat. Uh, hoe heet dat ook weer? Senoning. Uh, Cero ding inderdaad, ja, ja, ja, ja. Zit het daar ook in? Een uh, gebakken ui? Zit, zit dat gewoon in de Seronding? Uh, nee, nee, nee, nee. Dat kun je ernaast er, doen, daarnaast doen. Oh. Dus met cerondeng en, uh, en gebakken uitjes. Dat is er lekker bij. Nou, dat weet u dat ook wel. Uh, nou, ik bedoel, uh, jij hebt het over de gebakken ui... maar dan gaan we weer een beetje heel erg lang uitweiden. Dat kan wel, want hebben we hebben nog anderhalve minuut. Maar ah, okay. uh, dat, uh, ik, ik heb een... Uh, hoe noemen we dat? Een smoor. Dan zal je ook wel de smoor van in krijgen, denk ik. Uh -huh. Uh, maar daar mogen uh, de dui in, en uh, als je dat uh, klaar hebt, zitten uh, uh, met rundvlees, kan je er dus inderdaad serum-dingen overheen gooien. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Ja, ja, nou, lekker toch. Dus, uh, en ja. dat op zich. Maar goed, die uh, corset, uh, ja, die. Uh, dan ben je, van, ben je een beetje een rare groente vind toch, ik dat altijd. Ja, het is wel vaak onderdeel van pasta, soepen, soepen worden het ook in gebruikt. Uh, familie van de komkommer, maar uh, kan niet rauw gegeten worden? Nee. Je moet hem altijd bakken. Ja, dus, Tenminste, uh, de roerbakken. Nou, Dan nou, heb, heb je nog een kooktip voor de gousiet? Nou. Maak eens een gevulde courgette met rijst en gehakt. Hebben jullie dat wel eens gedaan? Nee, nee? nee ik ben niet van de courgette. Nee. Dus ik ga er niet mee... Uh, nee, nee. Nou, Ik ga er straks eens een beetje kopen. Dus even kijken hoe dat... <laughs> dat is. meteen aan, uh, aan Lucy, die zit al aan de andere kant. Uh, is dat een goede tip, wat Hans hier van, uh, ja. van de hand doet? Ja, dat is zeker een goede tip. Pak even tip. die microfoon. Dat is zeker ja? een goede tip. Ja, Laat ja. hem uitproberen, ik kende hem ook niet. Dank je wel voor de tip. Maar, nou ja, <laughs> ja, en, en, en die andere groenten die ik allemaal noemde... die, die maak je toch ook regelmatig? Ja, Tuurlijk, tuurlijk. Heerlijk. De en vooral de, de lof ah. met elkaar. Ja. Maar weet je dat je lof ook uh, als sla kan eten? Ja, dat weet ik ja. Dat is ook lekker. Ja. Als je hem goed ah. aanmaakt, inderdaad, ja. kun je uh, mandarijntjes in doen. Dus Alles, Alles gooi je erin. En dat is een heerlijke zomersalade. Ja. Ah, je bent wel lekker. Culinair. Nou, meer culinaire zaken, zo dadelijk in, uh, in het uh, programma wat hierna nou komt met uh, Jan en Lucie. Dus volgende week zijn wij. We. Het ritme van Zfm. Zfm. ZFM. via de kabel op 104.5.